Omdat het het is opnieuw een chaos op het spoor. In de randstolingen bevroren bovenleidingen en er staan defecte treinen op het spoor. Op Utrecht Centraal zijn ruim duizend reizigers gestrand. Ze klagen over de gebrekkige informatievoorziening. Er rijden vandaag geen intercities van en naar Utrecht Centraal, maar wel af en toe stoptreinen. Ook het wegverkeer heeft last van de kou. De wegenwacht draait overuren en verwacht vandaag 6000 pechgevallen. Meer dan twee keer zoveel als normaal op zaterdag. Automobilisten stranden omdat hun accu de kou niet aan kan. Op een aantal wegen moet er langzamer worden gereden. Veel diensten. ...van de protestantse kerk zijn ingekort... ...om te voorkomen dat kerkgangers morgen kou vatten. Het is bijna niet mogelijk om de oude gebouwen op te warmen. Predikanten roepen mensen op om warme kleren mee te nemen. In Moskou en Sint-Petersburg hebben tienduizenden mensen geprotesteerd... ...tegen de machthebbers in het land. Ondanks de extreme kou kwamen op een plein in de buurt van het Kremlin... ...enkele tienduizenden anti-Putin-betogers bij elkaar. Ook voorstanders van premier Poetin verzamelden zich in de Russische hoofdstad. In het hele land werden vandaag protestacties gehouden voor vrije verkiezingen. Volgende maand kiest Rusland een nieuwe president. De oppositie heeft alweer een nieuwe demonstratie aangekondigd voor over drie weken. De kaartjes voor het Lowlands Festival zijn uitverkocht. De 55.000 tickets gingen vanochtend om 11 uur in de verkoop. Twee uur later meldde Ticketmaster dat er geen kaartjes meer te krijgen zijn. Volgens een organisatie zijn de kaartjes 20 euro duurder, maar komt dat volledig door het hogere BTW-tarief. Toen besluit het weer, volop zon, alleen in het noorden wat bewolking, morgen in het uiterste westen wat lichte sneeuw en min 2 tot min 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A13 in Den Haag Rotterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Delft 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht, daar staat een auto stil. En op de A15 Rotterdam richting Europort, daar is bij Rotterdam IJsselmonde zijn drie rijstroken dicht, heeft te maken met werkzaamheden na een aanrijding eerder vandaag.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 Ik Een heerlijke opening van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Een wit Zandvoort en daar zijn we best wel een beetje trots op. Alhoewel als je dan weer uh, met de auto of met de brommer of met de fiets of lopend weg moet. kan je daar best wel wat uh, hinder van ondervinden. Maar het maakt ons allemaal niks uit. We wilden wat winters weer en uh, ja dat hebben we bij deze gekregen ook. En misschien nog wel, jawel een elfstedentocht. <laughs> toch. Of dat gaat komen dat, uh, dat moeten we nog eventjes afwachten.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 de, de ijsbaan die morgen wellicht open gaat in uh, worden we daar bij de Klog? Gemeenschapshuis gemeenschapshuis. Maar we, er is al één actief en dat is bij de oude halt.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 Zit ook weer een beetje Spaans. En het is van de jongens van Zik. Van Zik? Oh, die heb je gestolen, die plaats. Die heb ik gejat, even. Oké, okay, even uit de koffer gehaald. Ja, Dat <laughs> doe je goed. We gaan ervan genieten. Een dag descenderá del cielo. Vamos a ja. cerrarlo esta noche. Él redra con voce mando. Con voce mando y con trompeta de Dios. En los confines de la tierra se oirá la vo vo vo voce. Deze tijden volgen, en niet en Cristo de en sus tumbas volverán, y los que vivimos, en las nubes nos levantarán. El Señor Disco Klassieker op de radio. Je de Gloria Kenner en I Will Survive. Lekker wordt er geschaat vandaag in Samford. Nou, alle plekken. De oude hal hebben we het natuurlijk al over gehad. Morgen bij het gemeenschapshuis. Voorheen gemeenschapshuis. En uiteraard ook uh, bij, uh, bij Centerparks, op de, op, de, op de Vijveruts bijvoorbeeld. Ja, dus, uh, maar... En het Zwanemeer. Overal wordt lekker geschaatst hier in Zandvoorts. Het is, is echt een, is een schaatsdorp. Hè? Heerlijk. Zodra de ijs ligt, maar dat is helemaal leuk. Hè? Iedereen en bad, de Viking is er helemaal blij mee. Nou, nu we toch met toerisme bezig zijn. Uh, want namelijk uh, een record aantal toeristen hebben vorig jaar Nederland bezocht. Ongeveer 11,3 miljoen toeristen hebben het afgelopen jaar een bezoek aan ons land gebracht. En dat is een record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 Even, met alle evenementen die de buitenlanders en natuurlijk ook de Nederlanders in Zandvoort kunnen gaan beleven. En ik heb even die evenementen mijn kalender bekeken, maar het is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 you <laughs> Muziek uit de jaren 80 op de Salvos Radio uit 1983 hoorde je Kacha Google.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 Het zou zomaar een raadje, plaatje, plaat kunnen zijn, hè, deze. Paul McCartney en Wings en de bands on the run. En daarmee is het half vier geweest. Dat betekent hoog tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albert-Jan? Ja, nou, allereerst. Als u zin heeft in dansen, u bent u vanavond op twee locaties sowieso al uh, uh, uh, van harte welkom, want...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 Uh, CFM gaat daar verslag van doen hè? Vanaf 2 uur bij zondag in Kennemerland. Ja, Gaan nog we. even een vraagje. Is het uh, circuit sneeuw vrijgemaakt, Albert jan Voor ja, uh, dit evenement? Ze zijn uh, donderdag of uh, vrijdag al begonnen met, uh, met van die bezemwagens eroverheen. Dus uh, nee, ik, ik sprak vanmorgen nog even de, de directeur van het circuit. Maar het gaat gewoon door. Okay. En uh, dus geen, geen winterbanden of wat dan ook. Nee hoor, gewoon racen vanaf het circuitpak Zandvoort morgen vanaf 12 uur. Nou, zoals ik u al had gemeld, aanstaande dinsdag is er natuurlijk cinema-nostalgie met how to catch.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 Hé, hey, dan moet ik weer even terugkijken vanaf zeven uur. Ja. Vanaf zeven uur. De ja. Beatles. Beatles. Live vanuit <laughs> live, <laughs> live <laughs> van Zandvoort. Helemaal live zijn. Nou, dat, <laughs> dat moet je gewoon gaan meemaken. Hey, Jim. Juul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 van Zandvoort, is er tevens aan verbonden. 26 februari vanaf 4 uur in Café de Oomstee. Dus ik zou zeggen, ga wat recepten boven water halen en ga oefenen. Ja, vind jij er wel een bal aan? Nou, ga er dan heen, he, naar Oomstee. Hier is Meatloaf. Oh, wat een toeval weer. <laughs> Paradise bij de dashboard light. Een lange uitvoering. Jawel. so happy for the rest of my life will you take me away will you make me it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it.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 It's a drag, it's a boy It's really such a paid to be looking at the boy Not looking at the city. What do you mean? You see one crowded, polluted, thinking town yeah, sweet. Sweet. sweet Summer set up, the summer set I'm sweet a tide, you're talking to a tourist Who's every move's among the purest I get my kids above the waistline, such a night in.